Het is 8 uur, goede avond. Een hele goede avond. Q Music nieuws van nu.nl. Oh, hoop. Music nieuws. <laughs> Alleen Altena, goede avond. Ja, goede avond. De gevangene, die vanochtend bij de gevangenis in Alve aan de Rijn werd beschoten, is volgens meerdere media Christopher Zet. En hij werd eerder veroordeeld tot zes jaar cel in de zaak rondom de Martelcontainers. Die stonden in het Brabantse dorp Wouwse plantage. In de containers werden mensen vastgehouden en gemarteld. Er dreigt instortingsgevaar bij een aantal panden in Utrecht, waar gisteren een enorme explosie was. Dat heeft burgemeester Dijksma gezegd. En daarom mag niemand voorlopig deze gebouwen in. Na de explosie gisteren raakten vier mensen licht gewond. Dan naar New York, daar is een Pokémon winkel overvallen. Daarbij is voor bijna 90.000 euro aan spullen gestolen. Waaronder waardevolle Pokémonkaarten en merchandise. Ja Tom, er wordt nog naar de dieven gezocht. Ja, ik was een paar dagen in New York, jongens. <laughs> ja, maar dit is ja hoeveel uh, waarde is het? Was ja, 90.000 euro aan spullen. Ja, oh. dit is echt heel terug. Ik heb wat beelden gezien van die winkel. Die trekken ze helemaal overhoop. Ja. Dat is toch klopt. Ja. Wat een ratten. Maar dat kan dus ook nog meer waard worden. Dat kan zeker. oeh Ja, dus ja. die leggen het waarschijnlijk ergens op een zoldertje. Ja, maar wat is dit nou ook voor onzin, hè? Mensen die miljoenen betalen voor zo'n papieren kaartje... <laughs> en, en die winkels overvallen... Met een Pikachu erop. Wat zijn we nou in naam aan het doen? Nee, jongen, die Tom, die je bent ook al ja. de dertig voorbij, hè? Mensen die in de Pokémon zitten, ja, die zijn ziek. Ziek zijn die. En na vier jaar is The Voice of Holland zojuist weer begonnen op tv. In 2022 stopte RTL met de talentenjacht... na meldingen over ongewenst gedrag... En dus is er wel wat veranderd, zegt de nieuwe presentator Edson de Graza bij de NOS. Er is een vier ogen principe. Er is een app waarin altijd iemand meekijkt. Dus niemand is in welke communicatie ook uh, alleen. En ik vind dat ook meer dan terecht. Ik bedoel, is er nogal, nogal wat gebeurd? Ja, nu is het programma dus terug. Er waren duizenden aanmeldingen. De coaches dit seizoen zijn Susanne Vreek, Ilse de Lange, Willy Wartaal en Dinant Woesthof. Martijn Krabé doet de voice-over. Dan nou, Nog het weer van Weerplaza. Vanavond koelt het af naar een graad of 4. Morgen start grijs, maar later krijgen we zon. Het wordt dan 9 graden. En zondag wordt het kouder. Flitsmeister meldt viel op de A1. Hengelo-Apeldoorn bij Badmen staat 2 kilometer in een kwartier. En op de A12 Arnhem richting Oberhausen bij de grens. 2 kilometer, 10 minuutjes. En flitsers is niet gezien. Stond en Bram. Met het grote kofferspel zometeen Ook muziek van Alesso komt eraan. Na Coldplay en My Universe. Maximum weekend. Sounds better with you You are my universe and I Just want to put you first You, you are my universe and I. In the night I lie and look up at you When the morning comes I. a The paradise they couldn't capture that bright infinity inside your eyes if i'm naked that i cut come here and go to me na osamyeon oreul manna never ending forever En dat Kie music en Destiny. Het is 8 over 8. Tom en Bram hier. De vrijdagavond van Kie music Traditie getrouw, Het grote kofferspel. Ja, inderdaad. En je hebt ze. Ik heb ze? Ja, fijn. Er ging toch wat vragen aan mij. Oh ja, uh, wil je zo direct voor, uh, voor het oproepje, zoals het dan zo mooi heet... wil je dan een getal noemen tussen de 1 en de 20? Vo voordat je het oproepje doet? Wat, wat, hoe bedoel je dat? Dat is de, de instelling van jouw echo. Tussen de 1 en de 20. Zeg en maar een 20 stijntje. is het zwaarst. Zeg maar een standje. Kan 30... Nee, dat kan niet. 21. Nee, dat dat ja, toch dan maar 20. 20? Ja, ja. Voor zometeen. Zit klaar, Staat hè? Staat klaar, ja. ja. Oké, okay, top. Uh, goed. Uh, het grote kofferspel gaan we spelen. Ja, ik heb hier ze naast me staan. Uh, vier koffers, rijkelijk gevuld met fantastische prijzen. En allemaal met een thema. Ja, en uh, Tom, het is maandag, Blue Monday. Oh, nee. Oftewel de meest... Depressieve dag. En waarom is dat? Van het Als het jaar. ergens januari is. Ja, dan... nou, het, is, het is nog steeds donker. De feestdagen zijn geweest. De feestlampjes zijn weg. Uh, de eerste goede voornemens zijn gesneuveld. Uh, nou, dat heeft allemaal te maken met Blue Monday. Dus de dag dat je er het minst lekker in zit. Maar goed, ja, dus inderdaad. Blue Monday heb je niet als je één koffertje bij ons wint, zometeen. Precies. Want dit zijn de prijzen die je gaan opvrolijken. Hm. En heb je zin om zo'n uh, prijs te winnen? Stuur dan even het woord. Het was twintig. Het was twintig. Nou, ik kijk of hij nog harder kan. Nee, hij kan niet harder. Stuur dan het woord. Via de... Via de Q music <tomt> app. <tomt> nou, hij werkt wel. Heerlijk, dat ding ja, en, over zich hier. En het is ook altijd prijs, hè? Dus dat is fijn. Ja. Uh, we spelen het grote kofferspel over zeven minuten. If I were a boy You've been just for a day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 Ja, maar David, talk to me op Q. We gaan het grote kofferspel spelen. Het is eigenlijk simpel, hè? Altijd prijs. Ja. En dan hangt een thema hè, aan de koffertjes. Jazeker. Uh, prijzen die je opvrolijken in verband met Blue Monday. Ja, maandag, de meest depressieve dag van het jaar. Maar laat je niet een depressie aanlullen. Hè? Zeker niet. En zeker niet als je een prijs pakt. Nou, en uh, Anoushka, hallo. Hoi. Anoushka. Ja. Welkom. Heb je, heb je al een lekker weekend? Ik heb een heerlijk weekend, gelukkig. En heb je ook wel eens last van een winterdip? valt er eigenlijk best wel mee. Oké. Okay. Is dus dat verschil? En, en Blue Monday, ben je daar gevoelig voor of valt dat ook wel mee? Nou, ik hoop niet, want ik moet gewoon werken, dus. Oh ja. Nee. Een beetje dus... vrolijk snoetje houden op werk. Nou, heel goed. Daar gaan we natuurlijk wel voor, uh, Anouska. Ja, hiernaast liggen vier koffers, rijkelijk gevuld met fantastische prijzen. En Tom, hoe gaat het in zijn werk? Ja, Bram heeft bij iedere koffer een cryptische hint voor jou. Nadat de cryptische hint is gegeven, krijg jij vijf seconden bedenktijd... waarin je mag zeggen of je de koffer wil, ja of nee. Zeg je nee, dan gaan we door naar de volgende. En zeg je bij een koffertje ja, dan we hem open, gaan we kijken wat je wint. Ja, helemaal goed. Zo simpel is het. Zullen we beginnen met koffer 1. En daarvan is de hint... Miauw. Dan zeg ik nee. Want jij bent een hondenmens. En ik ben allergisch voor katten. <laughs> nou, even kijken. Wat, uh, wat zit er in deze koffer? Ja, een high tea in een kattencafé voor vier personen. Dat is niet de plek voor Arnoeska. Nee. is niet. Oh, wat zal je dan niezen, zeg. Hoi. Gaan we stel door naar koffer twee. Ja, en daarvan is de hint. Abba, André Hazes of toch de Spice Girls? Dan zeg ik ja. Oh, zijn er al jongens. Wacht even, de pauken staan nog op de gang. Ja, wat, wat denk je dat het is? Nou, ik denk iets met de muziek als ik het zo hoor. Mag ik hopen? Ja, en, en, nou, als, en, en, en even kijken naar die hint, Abba, André Hazes of toch de Spice Girls. Waar, waar ga je het meest van aan? Toch wel van Hazes. Toch wel van Hazes. van Abba. Je bent ook wel fan van het foutuur, zeg maar. Jazeker, vanochtend oh, nog opgehaald. Right. Dan gaan we eens even kijken. Wat zit er toch in de koffer 2? Mag ik een galpje op de stemton? Daar is hij al. Ja. Beste Anouska. Allergisch voor katten. Geen last van de winterdip. En zeker niet omdat jij... met zes personen... naar een karaoke room gaat. Leuk, dankjewel. Wacht even, met zes personen of... met z'n zessen? Met z'n zessen. Ja, plus vijf. Dus aan de plus vijf. Plus vijf. Juist, okay. ja, de ja. teksten worden geschreven door iemand uit Brabant. Ja, en die, die zegt dus... Ja, met z'n vijven, dat is... Uh, Jij en vijf man. Ja, ja dat klopt natuurlijk niet. Nee. Dus hij moet niet zo de doen. <lacht> uh, goed, ja, ben je er blij mee, Janoeska? Jazeker, hartstikke leuk. Ja, wat, wat super. Weet je al wie je mee gaat nemen? Ik denk uh, gezellig met de meiden van de studie om na de tentamenweek even uh, nou ja, alles eruit te schreeuwen. Kijk, en... vijf dus hè. Ja, ja. dat is goed. En, en uh, wanneer zijn die uh, tentamens? Volgende week en een week daarna, helaas. Oké. Okay, dus nou, we moeten nog even. We moeten nog even. Heel veel sterkte, heel veel succes. Dit is in ieder geval een mooie Dankjewel. opsteker. En inderdaad, uh, je hebt nu lekker een horizon. Dat komt zeker. Nog dat even in die andere. Uh, in koffer 3, even kijken. Dat was de hint. Dat wordt punten scoren. En dat was een pizzaavond voor het hele gezin. Nou, oké. Okay. En koffer 4, daarvan was de hint. Hoe spreek je het nou precies uit? En daar zaten. Alke. Nee. Pal. Kalper. Wacht even hoor. Al. Alkapa? Al nee. Lama's. Zeg dan gewoon lama's. Bijna He? hetzelfde. Lama. Lama's aaien op een... Kalp... Alp... <laughs> op een lama. Alpuka? Juist. alpaca Op een Alkapa ja. boerderij. <laughs> nou, um, maar het nee. wordt dus de karaoke room. ja, oh, ja. Nou, geweldig. Blij mee. dankjewel ja, Zeker, ja, hartstikke leuk. Niet ruilen. Nee, zeker niet. Mooi, dat kan ook niet. <laughs> nou, uh, heel veel succes met de tentamens. En uh, heel veel plezier met elkaar karaoke. Dank jullie wel. Fijne avond verder. Ik weet het spel. En Vloed is nieuwe muziek van Cloudhoekje Music. Zometeen de boom en de Knal. Een liedje om het weekend echt mee af te trappen. We gaan samen met jou op zoek welke dat moet gaan worden. En er komt muziek aan van Kensington. Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30 Europa. Een speciale uitvoering met luxe als basis.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 M&M en Rihanna komen eraan naar Kensington. Stay.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 love the way you lie op Q-music. Ja, we moeten nog even de boem en de knal draaien. Kijk, we zijn het weekend van Q-music natuurlijk al geopend met het foute uur... maar we moeten het weekend ook nog even aftrappen met de boem en de knal. Inderdaad, ofwel een nummer om lekker het weekend mee in te luiden. Dat doen we ook altijd met een thema. Jongen, we vallen nog eens een keer om van de thema's. Poeh. Nou, kwam onze producer net aanzetten... ja, morgen is het tulpendag. Moet je nou met tulpendag? Dat vind ik ook altijd zo'n failliet. Zo'n failliet van, van, van creativiteit. Ja, morgen is de dag van de gehaktbal. Moeten we daar niet iets mee? We draaien niet nee. over de gehaktbal. Ja. <lacht> nee, dus we doen niks met Tulpendag. Ik zat te denken, Tom, is het niet leuk? Kijk, januari, uh, koud begonnen. Ja. Uh, Blue Monday zit eraan te komen. Het is allemaal een beetje depressief, allemaal een beetje grijs. Uh, is het niet leuk om een nummer te draaien en het weekend mee in te luiden... waar je lekker warm van wordt. Een liedje waar je warm van wordt. Ja, dus het kan zijn een, uh, een, een heel zomers liedje... of gewoon een heel romantisch liedje... of ja. een liedje waar je rode oortjes van krijgt. Iets voor tussen de lakens. Dat kan natuurlijk ook. Pony. Ja. Weet je wel. Ja, of, genuine. Of zo, gewoon zo'n glijer van uh, Justin Timberlake of zo. Ja. Nou, bijvoorbeeld... Van welk nummer word jij nou warm? En wat is nou een lekkere plaat om het weekend mee in te luiden? Kom erbij in de Q-Music app. En als je een nummer over Tulpendag hebt, mag je er ook bij komen. Maar geen garantie dat we hem draaien. you Het was Poos Malone en I had some help op Q-Music. De boemende Knal in thema. Een nummer waar je warm van wordt. Dat was het, hè? Ja, in de breedste zin, hè. Dus vertel, laat weten wat het moet worden voor jou in de Q-Music-app. Bijvoorbeeld Luc, die zegt hot in here van Nelly. Ja, ik zie ook DJ Boezie Woezie Party Affair groeten van Erwin. Patrick zegt mas, mas, mas. Heerlijk zomerse zomerhitte. Uh, Marleen zegt, hier mag alles. Van uh, Donnie en Marco Schuitmaker. Leuk, Jan zegt, hier of summer word ik wel warm van. Uh, iets van Hazes, groetjes van Quinten. Sharon, of uh, Sharon, die zegt feeling hot, hot, hot. Uh, sweat. David Guetta, snoepdok, groetjes van Renate. Oh ja. Ja, en uh, misschien ook wel leuk om even naar de, naar de telefoon te gaan. Uh, en als het goed is, is Milene daar. Hallo Milene. Hallo. Applaus voor Milena. Ja, ja, hallo Milene. Uh, Milena, jij uh, hoorde deze oproep. Een nummer waar je warm van wordt. Wat je een beetje door de maand heen sleept. Uh, misschien wel een lekkere uh, ja, uh, weekendinluider. Uh, waar moest je toen aan denken? Ja, een pony. Jij kwam met een heel goed idee. <laughs> ja, toch gewoon een pony. En, en word je daar sowieso warm van, van dat nummer? Nou, doe we denken aan de film Magic Mike. Oh, oh, Mike. Magic Mike. ja. Dat... Ik heb hem niet gezien. Wat is daarin gebeurd? Nou, Magic Mike, dat, dat, is, dat is de de film waarin... dat is waarin de vrouwenfilm. Juist. Ik maar, heb geen flauw idee, jongen. Channing Tatum met ontbloot bovenlijf. Nooit van Precies. Hoort. Ja, Tom... Ja, sorry, Tom... Ja, maar heeft... er zullen vast meer mensen zijn die nu ook zoiets ja. hebben. Wie, wie is ja, Channing en Tatum? en die wonen toevallig is... allemaal in kampen. <laughs> uh, net zoals jij, Tom, onder een steen. <laughs> Magic Mike. Magic Mike, man. Ik schrijf hem op. Ja, ga jij die maar eens kijken. Magic Mike. <laughs> maar goed, Milijn, wat, wat is? vind je dat een leuke film? Zet je die nog wel vaak aan? Die staat geregeld aan, ja. ja ben je ook wel eens naar zo'n live show geweest? Nee, dat nog nooit. Lijkt me wel heel gaaf. Oh ja. Misschien leuk als een soort bachelor. Ja. Toch? Dat is leuk. Met de ja, vriendinnen en dan, en dan lekker naar zo'n Magic Mike show uh, gaan. Een uh, leuk voor vrij gezellig feest. Precies, precies. Um, zit deze trouwens ook in, in de film Magic Mike, of niet? Volgens mij wel. Ja. Hoezo? Wat zeg je nou, Tom? Ik zit te geiden. Ja. <laughs> ken je Channing Tatum nou? Of nee. Ken je nee. Matthew McConaughey? Nooit van gehoord. Nou, nah, het is toch ongelofelijk, man. Matthew wie? McConaughey, man. Nee. Nou, je bent. Ja, ja, Interstellar. Dit gesprek gaat helemaal langs mee. Wolf of Wall Street. Nooit van gehoord. Ah, lul Echt niet. Nee, maar nu doe je het erom. Ik word er een beetje boos van. Eh. Uh, Milene, we gaan hem gewoon lekker draaien. Wat een super suggestie. En we gunnen jou allemaal zo'n bachelor party. Hartstikke leuk, dankjewel. Juist. En beeldje in Channing Tatum in ontblootte Komt goed, geweldig. Dus. Ja. ja. I'm a Zet jij wel eens dit soort muziek op uh, tijdens... Uh, de hè? Daad. De Daad? Nee. Wat voor muziek zet jij op zet tijdens De Daad? Ik nooit muziek op tijdens De Daad. Oh, Ik dacht dat je ging zeggen, ik doe überhaupt nooit De Daad. Nou, nou dat is nee, natuurlijk ook gekund. Ja. En, dan, en wat dan, nog? En wat nee, dan nee, niks, nog? Nee, dat was gewoon een verrassende radio geweest. Maar zetten jullie muziek op tijdens De Daad? Nee. Soms. Echt? Nee, de... dus heel heel dat soms. En wat zet je dan op? Ja, iets van hazes of zo, hoor. Nee, nee, nee. Nee, maar zeg eens, ik ben wel even benieuwd. Wat zet je dan op? Uh, ja, ik denk dat ik dan gewoon op Spotify... gewoon een, een relax-playlistje uh, aanzet. Slow, slow, ja. slow. En dat en typ je maar dan niet, in? Maar niet, uh, niet zo... Sexy. Nee, niet zo genuine Pony-achtig, nee. Maar wat typ je dan in? Ja, dan, ga ik, dan typ ik gewoon relax-playlistjes uh, in. Gewoon chill-muziek, dus niet per se. Maar dan val je toch in slaap, man? <laughs> ik stuur wel wat door, ja? Ja, stuur jij maar wat door... Dan bespreken we dat later ja. nog. Ik uh, kies een extra lange playlist, Tom? Of, extra lang, uit? extra lang, ja. Bestaat hij ja. maar uit twee ik liedjes. Zal mee, ik zal hem ook <laughs> ik ja, Kom je wel eens verder dan liedje 1? E? <laughs> <laughs> nou, goed. Nou, wat een... Uh, ja, we, een ken het Zometeen, uh, wat, wat kunnen we allemaal verwachten? Nou, uh, Stefan Bouwman is vanavond een avondje vrij. Maar, traditie getrouw, wel gewoon een vrijdagavond mix zometeen. Met een thema natuurlijk. Dus de vraag is, wat is het thema? En Piano Bar met Boas. Singer-songwriter Boas. Stond vanmiddag nog een Van de bureau, stond Nee, nee, nee, niet van Boas, van de, Boas van, de, van de Beats. Nee, Schoot. iets. <laughs> Toch. Van, Zou ik het heel leuk vinden. Ja, ja. Van de ja, de Mr. Mister Polska. Polska, ja, wat een hits waren dat. De hè? rotte. Ja. Nee, het is uh, singer-songwriter Boas. Die stond vanmiddag nog bij uh, Eurosonic Noordenslag. Noorderslag. Maar straks dus bij Stefan. Zometeen dus Boas zonder Beats en Kane. Het verboden woord. Het verboden woord zit erop. Oh, oh, lekker.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 Tot rust in de termen. En droom weg in ons luxe hotel. Ontdek de magie van Termen Beredonk. Boek nu wintersport bij villa For you Unieke vakantiehuizen. Ski soon. Start je als ZZP'er? Dan kies je natuurlijk voor KNAP. De ideale zakelijke rekening. Nu de eerste twaalf maanden gratis. KNAP. De bank voor ZZP'ers. Pens van Voordeel opgelet. Eén ster beter leven carbonade, 700 gram, maar 4,59. En deze week nergens goedkoper. Wit of rode druiven. 500 gram voor maar 1,19. Pens van Voordeel. Aldi. Hé. Hey. Hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.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 Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl slash zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank. Novamora.nl. Jij bepaalt wat er gebeurt. Vanavond al een leuke date? Novamora.nl. Dating vol passie.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 zijn alle prijzen laag. Altijd. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het. De mealdeal van KFC. Burger, tenders, frietjes en een drankje voor 4,99. Consumentenonderzoek bewijst. Lidl is nummer 1 in prijskwaliteit van Nederland. Dus volg miljoenen andere klanten en kies voor Lidl. Lidl, je verdient het. Ik wil van auto af,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 Goeie het is bijna 9 uur. Het Q Music Nieuws van nu.nl Krijg je van Alena Houten.